12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. Bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Oeruzkan-veteraan Groenendijk heeft er alles voor over om van Blaam gezuiverd te worden. Als maar een einde maakt aan de beschuldigingen dat hij ooit een granaataanslag pleegde om de held uit te kunnen hangen. Zijn verhaal zometeen hier in de Nieuwsbv. En meer dan 100 doden bij een vliegtuigongeluk in Algerije. Dat nu in het NOS Journaal door het Megens. Een militair toestel met aan boord zeker 100 mensen... stortte vanochtend neer bij Boufarik... zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Algiers. Dat toestel, een Russische Ilyushin 76... was onderweg naar Bechar in het zuidwesten van Algerije. Algerije-deskundige Niek Pas, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Pas, wat weet u van dit ongeluk? U heeft wat meegelezen in de Algerijnse media... Nou ja, inderdaad, wat u zojuist al zei, dat het is uh, neergestort bij Boufarik. En dat is een, belangrijke, een van de belangrijkste Algerijnse luchtmachtbasis. Uh, vlak na uh, uh, opstijgen. Uh, en verder is nog niet helemaal duidelijk of het hier gaat om een uh, ja, menselijke fout of om een uh, technisch mankement. Ja, oorzaak nog niet bekend. Uh, wel zeker 100 doden, maar mogelijk meer hè? Ja, dus dit type transportvliegtuig kan tot circa 120 personen aan boord meenemen. Wat ik wel begrepen heb is dat het is neergestort in een landbouwgebied dat verder onbewoond is. Dus op de grond schijnen geen slachtoffers te zijn gevallen. En als er in zo'n toestel dan maar 120, maximaal 120 mensen kunnen... dan zijn die berichten van 200 misschien wat, wat te groot, wat, wat te veel. Ja, dus de meeste berichten gaan, gaan ook nog uit van circa 100 uh, militairen. Ja. Tenminste in de Algerijnse pers. Wat kunt u zeggen over, over de staat van het leger en het materieel wat, uh, wat ze in Algerije hebben? Ja, dus dit de transporttoestel, zoals u al aangaf, is een uh, Ilyushin 76. Dus een Russisch trans transportvliegtuig. Uh, het Algerijnse uh, leger uh, heeft uh, in de afgelopen decennia uitgebreid uh, gewinkeld in Oost-Europa. Met name in Rusland. Uh, dus daar komt het meeste materiaal vandaan. Uh, dat wordt de laatste jaren ook gemoderniseerd. Uh, het Algerijnse leger is uh, in zijn, in zijn uh, totaliteit... Uh, een van de grootste, sterkste uh, legers in, in Afrika. Uh, uh -huh. Na uh, Egypte. Uh, en uh, ja, is omvangrijk en uh, ja, toch al tot de tanden toe uh, bewapend. Het ja, toestel dat kwam, uh, kwam dus neer bij... Uh... Bij Boufarik, een plek waar een militaire basis is, zei u al. Wat kunt u daar nog meer over zeggen over die basis? Ja, dus dat is een strategisch gelegen plek ten zuiden van, van Algiers. Waar zeg maar, het, het, het vlakke land overgaat in middelgebergte En dat gaat vrij rap in, in Algerije. En juist in dat achterland wordt nog voortdurend strijd geleverd... door het Algerijnse leger met allerlei rebellen en islamitische groeperingen. En dat is eigenlijk een, ja, een residu, een overblijfsel uit uh, de strijd tegen uh, het islamisme in de jaren negentig. Uh, uh, maar over het algemeen dringt daar uh, verder weinig vandoor in, uh, in internationale media. Maar uh, dus in dat achterland is het nog wel voortdurend onrustig. En dat verklaart dus mede ook de, uh, ja, die omvangrijke, uh, uh, dat omvangrijke uh, leger. Duidelijk. Niek pas. Algerije-deskundige, dank u wel voor de, voor de uitleg. Voorlopige balans dus zeker honderd uh, doden bij het neerstorten van een militair toestel vanochtend in, uh, in de buurt van Boufarik, in de buurt van de hoofdstad Algiers van Algerije. De Nederlandse PvdA-politici Liliane Ploemen en Kati Piri breken hun werkbezoek aan Marokko af. Ze wilden protesterende bewoners in het RIF-gebied steunen maar ze mogen van de lokale autoriteiten dat gebied niet in. Ploeme is teleurgesteld dat zij en Piri dat bezoek niet kunnen afmaken.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 Ploemen en Piri hebben wel over de kwestie gesproken met parlementsleden... en de Marokkaanse minister van Justitie. En ook woonden ze een rechtszaak bij tegen kopstukken van de protestbeweging. De VVD in de Tweede Kamer is erg kritisch over de rol van burgemeester van Aertsen... in de kraakacties van asielzoekers in Amsterdam. Uitgeprocedeerde asielzoekers kraakten vorige week een aantal woningen in de stad. Dat leidde tot aanvaringen met de woningcorporatie, die eigenaar is van die panden... Waarnemend burgemeester van Amsterdam en VVD'er Josias van Aertsen... vroeg om de krakers te gedogen, totdat Amsterdam een nieuw college heeft. VVD-kamerlid Arno Rutte heeft daar geen goed woord voor over. Voor mij is de, de VVD en de gemeenteraad en de VVD hier in de Tweede Kamer... heel duidelijk, wij vinden dat deze krakers aangepakt moeten worden. We zijn het ook niet eens met de heer van Aertsen... die inmiddels zo ver boven de partijen staat... dat hij geheel heel losgezongen lijkt te zijn van de VVD. Rusland waarschuwt de Verenigde Staten om geen raketten af te vuren... op doelen in Syrië. Als de Amerikanen dat toch doen, worden de raketten neergehaald. De VS zou met de actie willen reageren op de gifgasaanval... in de regio Ghouta afgelopen weekend. De Gelderse commissaris van de Koning stopt ermee. Clemens Cornelius vertrekt op 1 februari volgend jaar. Gisteren werd al bekend dat de commissaris van de Koning... in Noord-Holland er volgend jaar ook mee ophoudt. Zowel het onderwijs op de basisschool als in het voortgezet onderwijs... gaat steeds verder achteruit. Dat constateert de onderwijsinspectie... Een rapport staat dat de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk zijn gedaald. En in Indonesië zijn zeker honderd mensen gestorven na het drinken van giftige alcohol. Het gaat om vaak illegaal gestookte drank. Die bestaat uit pure alcohol, hoesdrank en een muggenbestrijdingsmiddel. Het hoofd van de politie heeft opdracht gegeven om de makers van die illegale alcohol hard aan te pakken. Het NOS-journaal. De Nederlandse regering heeft een poging gedaan... om een vrouw uit Syrië terug te halen naar ons land. Het gaat om een Nederlandse vrouw die zich aangesloten had... bij terreurorganisatie IS. Die poging is opmerkelijk, omdat het kabinet keer op keer heeft aangegeven... dat ze niet actief meewerken aan de terugkeer van zogeheten jihad-bruiden. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, waarom dan toch deze poging? Omdat het moest van de rechter. Uh, het gaat om een vrouw die vastzit in een vluchtelingenkamp in, in, of in uh, Syrië... dat op dit moment wordt bestuurd door uh, de Koerdische strijders. Op het moment van de rechtszaak, dat was in februari... had ze één kind en was er een tweede opkomst. Ze wordt hier vervolgd voor het zich aansluiten... bij een terroristische organisatie, namelijk IS. En de rechter bepaalde bij die rechtszaak... dat ze het recht heeft om uh, bij de zaak aanwezig te zijn. En het Openbaar Ministerie kreeg de opdracht om aan de minister van Justitie te vragen, haar uitlevering uh, te regelen, of in ieder geval een poging te wagen om haar uh, naar Nederland te halen, zodat ze hier terecht kon staan. En dat heeft hij dus gedaan? Dat moest dus wel, want het, uh, het was een, een, een vraag van het OM en uh, min of meer een opdracht van de rechter. Nou, Grapprouw zegt dat op dat moment uh, werd gekeken naar uh, uh, hoe ze dat soort dingen aanpakken. Bij een eventueel terugkeer moet aan drie voorwaarden worden voldaan, zei hij in het Namelijk de veiligheid van de persoon in kwestie moet in het geding zijn. Er moet een verdrag zijn voor de uitlevering van personen. En het gebied moet veilig genoeg zijn... zodat Nederlandse functionarissen zonder gevaar voor eigen leven... Uh, deze personen kunnen gaan ophalen. Nou, er is vanuit de diplomatieke post die Nederland heeft in Erbil in Irak... een poging gedaan om te zien of daaraan kon worden voldoen. En daar zei Grapperhaus het volgende over. Er zijn in die regio waar zich dit kamp vindt gesprekken gevoerd naar aanleiding van uh, deze casus. En die gesprekken hebben tot op heden niet geleid tot een oplossing... waarbij aan de voorwaarden, zoals genoemd, kan worden voldaan. En meer kan ik over deze casus niet zeggen. Oftewel, er zijn gesprekken geweest, er is niet aan voldaan. Uh, dus uh, uh, deze mevrouw die blijft voorlopig zitten waar ze zit... Nou, klinkt alsof ze het uh, niet heel erg hard geprobeerd hebben. Nee, nou ja, het standpunt van de regering is al een tijdje duidelijk. Als je terug wil, dan mag je je melden bij een diplomatieke post... of je mag op eigen houtje terugkomen naar Nederland. Maar gaat er dan wel vanuit dat je dan hier wordt berecht. Maar we gaan je niet halen. En uh, uh, je merkt aan de houding van Grapperhaus... dat ze uh, wel natuurlijk een poging hebben gedaan... dat er gesprekken zijn geweest. En dat ze uh, nou, bij wijze van spreken hebben gezegd... van ja, maar hoe je er komt. Uh, maar ja. van ons geen hulp. De oppositie wilde dan ook uh, zeker weten... Uh, of even weten hoe hard er werkt. Geprobeerd is. Maar Grappig House bleef bij zijn antwoord hier. Uh, meer gingen er echt niet over zeggen. Dankjewel, Lars Geert. Henk Vrezer dan, die is ontslagen als trainer van Vitesse. En Edward Sturing is tot het einde van het seizoen de hoofdcoach in Arnhem. Besluit komt niet als een verrassing, zegt commentator Arno Vermeulen. Vitesse leek labiel. Wel winnen van Ajax en Feyenoord, maar verliezen van Nak bijvoorbeeld, Roda, Excelsior. en de laatste vier wedstrijden maar één punt, dat is wel heel weinig. Dan gaat hij eruit in de week dat hij ook nog tegen Sparta zou moeten spelen. Zijn toekomstige werkgever die misschien wat kan degraderen. Dat maakt het erg lastig. Het is pijnlijk. Het ene jaar win je de beker en weer de held. Een jaar later is het afgelopen bij Vitesse. Maar alles bij elkaar is het ook weer niet onlogisch. Het weer nog wisselend bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag ook nu en dan zon, vooral in het midden- en oosten. Later in de middag ook buien. Een kans op onweer en veel regen in korte tijd. Zo'n 15 tot 18 graden. Ook morgen wisselend bewolkt. Vooral in het zuiden dan kans op een bui. Opnieuw mogelijk met onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Laat je mobiel of laptop niet leeg trekken in China, vindt maken Pieter Derks. Of gebeurt dat door het Westerse Facebook net zo goed? Je hoort het rond half 1 in de nieuwsbV. Goedemiddag, Helene de Geest. Goedemiddag. Hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het eigenlijk best aardig door... behalve in het zuiden op de A67 Eindhoven-Venlo... tussen Geldrop en de Afritzomeren vijf kilometer file. Maar de vertraging is daar minder dan tien minuten. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg staat een file van drie kilometer... tussen de Oosterscheldekering en Kamperland. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden en daar is de vertraging een kwartier.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 En kijk zondag naar PSV-Ajax. Vochtsports Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1. BNN Vara. Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Poëzie is stoffig en voor oude mensen. Nee, zeggen twee schrijvers van een doelboek over dichten... dat ook op middelbare scholen gebruikt wordt. Je hoort het even na half één. Nu eerst een granaat in Oeroeskan. De Nieuws BV. Want de gast is ex-militair Erik Groenendijk. In 2010 is hij slachtoffer van een ontplofte granaat... in een legervoertuig in Oeroeskan. En lang denkt hij dat de Afghanen verantwoordelijk zijn voor de aanslag. Tot in 2013 zijn dienstmakker, Admilson R., wordt gearresteerd... voor een drievoudige moord in Nederland. Die moorden hebben niets met Afghanistan te maken... maar zijn voor Groenendijk het bewijs dat Admilson R. een man is... die tot onwaarschijnlijke dingen in staat is. En meerdere malen wordt op Groenendijks verzoek onderzoek gedaan... naar de aanslag in Afghanistan, maar steeds weigert het Openbaar Ministerie... Admilsson Admissal R te vervolgen wegens gebrek aan bewijs. Maar daar komt er misschien na deze week verandering in. Vrijdag wordt Admissal R door het gerechtshof verhoord. En op basis daarvan mogelijk toch vervolgd. En Erik Groenendijk is hier. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, even terug naar die bewuste dag. 7 maart 2010. Kun je kort vertellen wat er toen gebeurde? Uh, jazeker. Um, ik stond op wacht. En Appie, ik noem hem Appie, want dat was zijn bijnaam. Mm -hmm. um, wilde gaan sporten en wilde mij iPod lenen. Dus ik zei tegen hem, joh, de iPod ligt in de boestmars, dus moet je hem even pakken. En dan kan je lekker gaan sporten. Ja, is goed. Even later kwam hij terug dat hij de iPod niet kon vinden. Dus zei ik van, nou ja, mijn wacht is zo afgelopen, dan loop ik wel met je mee. Dus ik ben met hem meegelopen en eigenlijk loop ik het voertuig in. Ik was chauffeur, dus ik liep vanuit de boestmars naar achteren, rechts naar voren... om te kijken in een bakje of daar mijn iPod in lag. Nou, daar lag hij niet in. Dus ik denk, nou ja, die zal onder mijn stoel gevallen zijn... Mm -hmm. dus eigenlijk buk ik naar voren om onder mijn stoel te gaan kijken en op dat moment stond hij links achter mij en begon te schreeuwen Erik Ren Eric ren ik ben omgedraaid en ik ben naar de deur gerend om natuurlijk naar buiten te springen en op dat moment is de scherfgranaat ontploft is de scherfgranaat ontploft je kon nog net wegspringen maar je werd wel geraakt in je rug ja klopt um, je zit hier voor me ja. Je ziet er oké okay uit, Dank je. Maar, maar dat ben je niet helemaal, hè? Nee, zeker niet. Ik, uh, ik heb chronische rugklachten erover overgehouden. Uh, daardoor ook door medische gronden ontslagen bij Defensie. Ja, en het stuk psychisch is natuurlijk ook uh, een aardige knaag voor mezelf. Ja. Want in eerste instantie, het is namelijk een, het is een, een, een heel apart... Bijna een ongelofwaardig verhaal. Ja, is het ook. Um, maar, maar toch is het zo. Laten we even kijken wat er allemaal gebeurd is. Want in eerste instantie werden jij en je makker, Appie, Admin R... werden zelf verdacht van die aanslag. Ja, dat klopt. Hoezo zou je dat hebben gedaan terwijl je er zelf zwaar gewond raakt? Uh, nou ja, het eerste onderzoek wat Marocé gedaan heeft... die hebben natuurlijk dingen uitgesloten. Um, een van die dingen waren tot de Afghanen het in feite niet gedaan konden hebben... omdat de granaat niet van achteren in het voertuig gegooid kon worden. Want je hebt voorin geen ingangen om iets naar binnen te gooien. Mm -hmm. Dus bleef er voor de Marseille eigenlijk maar één ding over... is dat Appie en ik een boebitrap wilden plaatsen in het voertuig... om die later te onderkennen... zodat we alle twee een onderscheiding zouden krijgen. Ja, ja, dus zodat jullie op tijd bij die, dat, ja. de, ervoor ja. zouden zorgen dat het niet zou ontploffen. En ja, dan waren jullie, waren jullie de helden. Ja, dus inderdaad. daar ben je van verdacht geweest. Dat ja. is uiteindelijk geseponeerd. Hè? Dus daar ben je niet van vrijgesproken, maar is gewoon terzijde geschoven ja. eigenlijk. Uh, ben je daar nog verdacht in dan? Uh, nou, voor mijn gevoel wel, ja. Ja, zeker. Kijk, en helemaal, als je het verhaal natuurlijk verder gaat volgen... Mm -hmm. en ineens wordt... Je collega, je ex-collega, wordt uh, gearresteerd voor drie moorden die hij gepleegd heeft. Ja, want dat is het daarna gebeurd. Ja. Het, het verhaal gaat verder. Uh, jij denkt al die tijd dat, die, dat Afghaanse tolker er iets ja. mee te maken ja. hebben. Ja. Tot op een dag je denkt: nee, het is mijn eigen makker geweest. Appie, ja. die daarmee te maken heeft gehad. Ja. En dat kwam door die drie, de Rentse moorden. Nou, dat nog niet zozeer. Maar er kwamen gegevenlijk details naar buiten dat er een, een uh, wapen gestolen was uit. Uh, de wapenkamer bij Defensie, mm -hmm. waar de eerste moord mee is gepleegd. En dat wapen is voor onze uitzending, is die gestolen. Ja, want even, even voor de helderheid: die drie Drentse moorden, daar is Appie voor opgepakt. Ja. al ja. R nadat jullie uh, op uitzending zijn geweest. Ja. En dat, die, heeft hij gewoon, die heeft hij ook bekend, die moorden. Dus die heeft hij gewoon gepleegd. Ja. Daar zit hij ook voor vast. Ja, hij heeft uh, levenslang gekregen. Heel ja. hoge beroep. Ja. ja, Drie mensen op uh, nou, niet hele fijne manier. Nee, maar, zeker niet. Om het leven gebracht. Maar wat, wat, wat was het moment dat je dacht... Hé, hey, maar wacht even. Misschien heeft hij ook wel iets met onze aanslag te maken. Ja, het wapen. Het wapen wat, uh, wat gestolen was... Um... Vanaf dat moment ben ik eigenlijk echt objectief naar de zaak gaan kijken. En ga ik ook een heel stuk mee in het onderzoek wat Marseille gedaan heeft. Alleen Marseille heeft één ding niet onderzocht. Of ik het alleen gedaan kon hebben, of dat hij het alleen gedaan kon hebben. En zij bezeren alles op het feit dat een handgenaad gaat binnen vier seconden af. Mm -hmm. En die reactietijd heb ik niet gehad om dan naar buiten te komen. Dus, mits ik voorkennis heb gehad van het plaats van een handgenaad. Ja. Alleen mijn visie op het verhaal is... Dus je was zo snel uit je wagen... dat dat eigenlijk voor de marge cc aanleiding was... van dat jij hebt moeten weten dat er een handgenaad ja, was? Ja, ja, en dat is niet dat is bij het eerste onderzoek geweest... maar ook bij het uh, vervolgonderzoek... toen ik uh, officieel aangifte heb gedaan met Sebastian. Dijkstra. Toen is dat, ja, er ook advocaat, weer, ja, ja. is dat er ook weer uitgekomen. Alleen mijn verhaal... hij staat achter mij... en hij heeft die handgenaat in zijn hand. En op het moment dat hij die handgenaat gooit... en mijn gelijk waarschuwt heb ik gewoon de volle vier seconden om naar buiten te rennen. Ja. En dat kan wel degelijk? Nou, dat blijft. Dat, dat, dat, dat, dat ja. ja. Of ik zit hier. Ja. Ja. Ja. Wat die, die, nog, nog even, wat het, het is een groot verhaal. Die Admiral R, Appi, jouw vriend ja. in, in, de, in het leger... die heeft dus na die uitzending heeft die drie, drie moorden gepleegd. Eén van die moorden is gepleegd met een wapen dat hij heeft gestolen... uit het depot van Defensie. Dat is ja. voor jullie uitzending geweest naar Afghanistan. Um, maar was het inderdaad het moment dat je dacht.? Iemand. Want dat kan ik me voorstellen. Iemand die verantwoordelijk is voor zoiets gruwelijks. die heeft. Ineens kon je je voorstellen. dat hij misschien. een granaat. zou gebruiken tegen zijn eigen strijdmakker. Is dat, is dat het precies geweest in je hoofd? Nou, ja, ik denk dat het gewoon een optelsom geweest is. Inderdaad. en de moorden. Ja. En dan ook nog eens het wapen wat ontvreemd is. Ja. Ik denk dat dat een optelsom geweest is voor mij. om echt objectief naar de zaak te kijken. Ja. Want het, gaat er, het gaat er niet bij je in dat iemand waarmee je eigenlijk anderhalf jaar in opleiding zit... om uiteindelijk op uitzending te gaan... waarin je tijdens de uitzending van alles meemaakt... die je dus echt blindelings vertrouwt... dat iemand zoiets bij jou zou kunnen doen. Nooit dat iets dat gemerkt was... aan Appie toen, uh, tijdens de uitzending nee, in Oerweskamp? Nee, nee, nee. Maar waarom zou Appie dat hebben gedaan? Nou, hij is wel altijd bezig geweest om, om zichzelf te bewijzen. Hij wilde graag een bernbom vinden... En, zijn broertje Marcos veroorzaakte heel veel problemen in het gezin. Ja. Dus hij had wel altijd een stuk bewijsdrang ook naar zijn vader toe... van kijk, ik heb het wel gemaakt, et cetera, et cetera. En dat is eigenlijk ook vooruitlopen op het gesprek. Wat er uiteindelijk gezegd is door Admilson zelf tijdens het verhoor. Het, hij heeft ook letterlijk gezegd... ik heb tegen mijn broertje gezegd dat ik die handgenaat gegooid heb... om in een hoge vaandel te komen. Ja, hij heeft het zelf gezegd. Ja. Dus in, dat, in dat onderzoek naar die drie Drentse moorden... is eigenlijk ja. een zijpad gekomen. En heeft ja, hij klopt. gezegd van ja, ik heb inderdaad die granaat gegooid. Yes. Om, uh, om daar beter uit te komen. Om misschien een onderscheiding te krijgen. Um, dat is ook de reden dat hij dat heeft gezegd. Uh, dat nu, onder andere... dat nu de rechtbank er weer naar gaat, naar gaat kijken. Ja. Ja. Uh, want jij hebt gezegd, die, die zaak is gesloten. Jij wil dat Appie gaat praten. Jij zegt, ik wil dat jullie er wel nog een keer naar gaan kijken. Wellicht komt Appie vrijdag... Gaat hij zijn woordje doen, maar misschien ook niet. Maar wat ik me heel erg afvraag, Erik: um, Abbie, zit al vast? Die Amazon R. Hm. zit al vast. Die, die, die zit levenslang is die opgesloten. Ja. Voor die drie moorden. Waarom laat je het daar niet bij? Het gaat, mij niet, het gaat mij er niet om dat hij straf krijgt. Het gaat mij erom dat de waarheid boven tafel komt. En dat mijn naam voor eens en voor altijd gewoon gezuiverd wordt. Hm. Ik heb met dat incident niks, niks te maken. Ja, ik heb er indirect wel mee te maken. Want ik ben slachtoffer daarvan. Hm. Uh, maar het is iets wat wel aan me knaagt. Als je iedere dag met, met rugpijn opstaat en je gaat naar bed met rugpijn... en je hebt ook nog eens het psychische stuk erbij... Ja, je wil dat gewoon een plek gaan geven en je wil dat gaan verwerken. Alleen er is nog één hobbel te gaan. En dat is dat hij de waarheid gaat zeggen. Ja, dat heeft hij dus al een keer gedaan. Ja. Maar ja. De, wat, hoe acht je de kans dat hij dat vrijdag voor het gerechtshof ook gaat doen? Nou ja, klein. Ik heb natuurlijk de documentaire maandag gezien. En ja, deze jongen is echt enkel en alleen met zichzelf bezig. Uh, deze documentaire was uh, op, op televisie en het ging over... Uh, hoe zij die drie moorden in de uh, in, in ja. gepleegd ja. hebben en waarom. Ja. ja. ja. Nou ja, kijk, in, in die, eigenlijk tijdens de zitting al die waren. Hè, hij wilde niet komen en hij heeft zich geprobeerd te snijden. Eigenlijk heeft hij altijd geprobeerd om die regie in handen te houden. Mm -hmm. En Kijk, en dan zegt hij het heel mooi in de documentaire. Ja, ik heb een goede ik en een slecht ik en ik ben nu de goede ik. Nou, als jij de goede ik bent, dan kom je ook met je goede ik... met dit verhaal naar buiten en je gaat gewoon naar de zittingen toe omdat de nabestaanden daar ook recht op hebben. Ja. En in dat stukje zie ik ook gewoon aan... omdat hij alleen maar met zichzelf bezig is. Maar hij, dat is misschien... Ja, hij is alleen met zichzelf bezig. Die man heeft bewezen drie moorden op zijn naam staan. Even exclusele mo, maar die is niet helemaal bij zijn hoofd. Nee. Die is, zoals wij zouden zeggen, psychisch niet, zo, niet goed. Dus kan je wel van, van zo iemand verwachten... dat hij dat een eerlijk graaf verhaal gaat houden... dat hij de waarheid gaat vertellen? Nou ja, kijk, er is natuurlijk er is twee keer een onderzoek geweest. Hè? Eén keer door het Baan Centrum en één keer is er een contra-expertise geweest. En eigenlijk in alle tweede onderzoeken komen er geen stoornissen naar buiten. Ja, dat die PTSS fijnst. En ik ken jongens die inderdaad PTSS hebben. Posttraumatisch testsyndroom, stress stresssyndroom ja. dat je kan ontlopen en in, bijvoorbeeld in, uh, als je wordt uitgezonden. Ja, doordat ja. hij uh, dat fijnst, geeft hij in feite wel een stempel op het hele PTSS-verhaal. En die jongens hebben daar ook een behoorlijke deuk van opgelopen, dat zo iemand dat gaat doen. Maar hij heeft het al een keer toegegeven, dat hij die uh, granaat ja, gegooid ja, heeft. Ja. Is dat niet voldoende uh, nee, want hij voor het heeft... onderzoek en voor jou? Uh, nou ja, kijk, voor mij is de cirkel rond. Uh, maar ik, ik blijf strijden net zolang ik kan. Alleen hetgeen wat hij nu gedaan heeft, hij heeft het bekend... en heeft later zijn verklaring weer ingetrokken. En dat wordt geloofd. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou dat dat hij met het echte verhaal komt. Nou ja, kijk, ik spreek natuurlijk nu vanuit mezelf. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken. Ook mijn naasten, maar vooral ook collega's... die hier ook problemen mee hebben. Dus hij is het niet alleen aan mij verplicht... Mm -hmm. maar ook aan alle andere mensen. Er zijn zat mensen die Waar, hier... Waarom is dat zo belangrijk, ook voor jouw collega's? Omdat ze dat stukje kunnen verwerken. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel dingen meegemaakt in Afghanistan... En dat is al moeilijk. En als je dan ook nog eens zoiets mee moet maken... ten eerste al dat zo iemand de drie moorden pleegt... maar daarna ook nog eens voor 99% zeker is dat hij... Verantwoordelijk is voor het handgenaat-incident. Ja, daar krijgen mensen heel veel moeite mee om dat een plek te geven. Maar is dat, gaat het met name om, dat kan ik me namelijk voorstellen, je moet op elkaar kunnen vertrouwen in het leger. Ja. En dat ja. is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, ja maar dat, dan... is ook, dat heeft bij mij ook de grootste deuk opgelopen. Dat ik geelelijk iedereen begon te wantrouwen. En ik denk dat dat voor de meeste jongens die hier indirect of direct bij betrokken zijn geweest, hetzelfde is. Komende vrijdag dan gaat hij misschien praten, misschien niet. Als u niet gaat praten, dan uh, is wat jou betreft het verhaal nog niet afgelopen. Nee. Maar dan gaan jullie kijken wat er nog meer stappen mogelijk zijn. Ja, zeker. zeker. Ja. Ik wens je veel succes. Dank je wel. En Dankjewel. hoop op een beetje gemoedsrust. Ja. Dank je wel, Erik Groenendaal. Graag gedaan. Een tevreden roker is geen onruststoker, luidt het gezegde. Maar als de rookruimtes uit de cafés verdwijnen... zullen on, eh, omwonenden heel veel last ervaren van rokers die dan ja, buiten gaan staan. Dat denkt 94 van de kroegbazen. Het lawaai dat die rokers zullen maken zal veel mensen uit hun slaap houden. Dat is dan de verwachting. Zeker als de rokers liedjes gaan zingen. Zoals deze gelegenheidsformatie Fufi uit Antwerpen. Zij schreven bij het rookverbod in Vlaanderen dit rokerslied. In plat Antwerp. klein kroegstje. Het zat alle dagen vol, mensen kwamen voor te klappen, glazen bleven vol. Waarom mag ik niet meer smoren in mijn eigen brandcafé? Het was hier zo gezellig en alle man lachten mee Om nu stond iedereen te smoren, buiten op de stoep Hoort de buren zijn ontzorgen van al dat luidgeroep Want nu stond ik hier te smoren, buiten op waar. Niemand kan genieten, zo'n cirk, zo'n bazaar Passief roken is een klucht, blijf thuis voor frisse lucht Passief roken is een klucht Blijf dan thuis voor frisse lucht. Lat van binnen rookje drinken, lekker in de avondtijd. Niet voor het gezonde, maar voor de gezelligheid. Lat van binnen rookje drinken, lekker in de avondtijd. Niet voor het gezonde, maar voor de gezelligheid. Zeven luster van actie Passief roken is geen klucht Komt nog de kroeg Verfrisse lucht Lopt ons binnen roken drinken zin in de tijd. Niet voor het gezonde Maar voor de gezelligheid Lopt ons binnen roken drinken lekker in de oude Niet voor het gezonde Maar voor de gezelligheid Warpe gebroken Up café, mogen we roken. Up café. Dat is toch grappig. Ja, Foefie. Ja, het rokerslied. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Oh, ik heb maar niet... ook met het rokerslied. De nieuwsbv. Het allermooiste. Ja, wat is op dit moment het allermooiste op het gebied van kunst en cultuur? We vragen het iedere dag met veel plezier aan prominente Nederlanders. En vandaag vragen we het aan strafrechtadvocaat Peter Plasman. Goedemiddag, meneer Plasman. Goedemiddag. Het allermooiste voor u op dit moment? Ja, dat uh, gaat over een meneer die heet Osho en die kennen we allemaal ook wel onder de naam Bhagwan Shree Rajneesh en eh, zijn verhaal is eh, opgenomen in een serie van Netflix... onder de naam Wild Wild Country. Daar is al het nodige over bericht. En geheel terecht, want het is eh, eigenlijk de meest intrigerende serie... die ik tot nu toe heb gezien. En ik heb er heel wat gezien. Meneer Osho die zat in India met zijn volgelingen... Um, dat is wel bekend. Het is ook bekend hoe zij gekleed gingen in uh, rood-oranje dracht. Ongeveer voor de luisteraars die ook kijken: dat wat ik nu aan heb, die <lacht> kleur. En uh, op een gegeven moment werd in India de grond te heet onder de voeten. Dat zou te maken gehad kunnen hebben met drugsgebruik. En toen heeft hij zijn secretaresse. Maar Amant Shila naar Amerika gestuurd... om eens te kijken of daar een locatie te vinden was. Nou, die vond ze. Uh, bij een dorpje genaamd Antilopen met 50 inwoners... kochten ze een ranch. En binnen de kortste keer is daar een hele stad gebouwd... inclusief vliegveld en ook inclusief parkeergelegenheid... voor zijn 92 stuks Rolls Royce. 92 stuks... Ze hebben dat stadje uh, veroverd, de advocaat van uh, Osho de Bagwan werd burgemeester. Bagwan werd op enig moment ook opgepakt en toen uh, is te zien in de serie... dat uh, zijn advocaat in, uh, in de lik op zijn knieën voor de Bagwan zat. Dat zie ik mezelf niet zo snel doen bij mijn cliënten, maar goed. Uh, dat stadje, dat pikte dat natuurlijk niet. Uh, men ging zich bewapenen. De bagwan ging zich bewapenen. Dat is nogal wat, mensen in die rood-oranje kleding... met zware artillerie. Uh, de secretaresse kwam op enig moment op het idee om de bevolking van het dorpje te vergiftigen met salmonella via drinkwater. En eh, men wou ook verkiezingen winnen... en toen heeft men bussen door heel Amerika gestuurd... om daklozen naar antilopen te brengen, zodat ze daar stemgerechtigd werden... en eh, ook ja, het bestuur gewoon over konden nemen. Nou, dat is eh, op een prachtige manier is dat verhaal verteld... door mensen betrokkenen toen aan het woord, van toen om die aan het woord te laten... en vanuit, vanuit hun eigen perspectief dit verhaal te vertellen. Door spek met beelden van toen, authentieke beelden. En het allermooiste van deze serie is dat wanneer je klaar bent ermee dan ga je even rustig zitten en dan denk je... waar heb ik in vredesnaam naar gekeken? Wat, wat is hier gebeurd? En dat komt omdat er geen standpunten worden ingenomen. De kijker kan zelf denken wat hij ervan wil. Het is intrigerend. Tot nu toe was mijn favoriet van Netflix Making a Murderer. Was ook een fantastische serie. Maar dit is eigenlijk nog net een stukje beter... Iedereen moet dit zien, het is echt een geweldige ervaring. Het allermooiste dus, de Netflix-serie Wild Wild Country. Peter Plasman, dat rood staat u buitengewoon goed, dank u wel. <laughs> dank je wel. NTO Radio 1. Willem Heijn Veenhoven en Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Poëzie, stoffig en elitair? Nou, no way, zegt dichtersduo Kila en Babsi. Ze proberen met een poëzie-doeboek jonge men mensen enthousiast te krijgen. Ja, het imagoprobleem van poëzie speelt al veel langer. Coton hadden had een mooie oplossing. Bij mijn uh, comeback tijdens de Poëzie-marathon van Maastricht in 81... Daar was ik ook. Toen las ik gewoon wat voor. Maar ja, dat werd fluiten en boegeroep. Dat weet ik nog. En... Ja, toen begreep ik dat je tegenwoordig als dichter nergens meer bent... wanneer je geen performance hebt. Precies, dat is het. Je moet een performance ja, hebben. Ja. Zo ja. zag ik een half uur geleden Gerrit Kouwenaar nog opkomen... met een prachtige atletische raadslag. Een schitterende performance. <laughs> en dat huurvreten van Rutger Kopland, dat ging er ook vanavond weer in als koek. NTO Radio 1. Nu eerst de eerste performance van Donald Megens. In Algerije zijn zeker 100 doden gevallen... toen een militair vliegtuig in de buurt van de hoofdstad Algiers neerstortte. Toestel een Russische Ilyushin 76 kwam neer in een vlak onbewoond gebied. Was kort daarvoor opgestegen vanaf de luchtmachtbasis Boufarik. Zowel het onderwijs op de basisschool als in het voortgezet onderwijs... gaat steeds verder achteruit. Dat constateert de onderwijsinspectie. In een rapport staat dat de prestaties van leerlingen... de afgelopen 20 jaar geleidelijk zijn gedaald.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 Alleen de Geest met de verkeersinformatie. Er staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Eurmond en Roosteren, 6 kilometer. De vertraging is start 10 minuten. En in beide richtingen een korte file op de A16. Breda, Rotterdam bij de Randweg Dordrecht. In beide richtingen zo'n 4 kilometer. Pas op, nu volgt een mening. De te, te maken van vandaag, Pieter Derks. Ja, uh, het houdt ons natuurlijk allemaal bezig. Hoe zijn we veilig digitaal? Hoe we beschermen we onszelf tegen al die uh, mensen die uit zijn op onze data? En terwijl gisteren in Amerika een hoorzitting plaatsvond over de geraffineerde digitale manipulatie van en via Facebook, plaatste China Oldschool een advertentie in de krant. I kid you not. Xi Jinping en zijn partijgenoten hadden een hele pagina in mijn NRC Next gekocht om een artikel te publiceren met de pakkende, compacte en zeer duidelijke kop. China draagt bij aan welvaart voor Azië en de rest van de wereld door het hosten van belangrijke evenementen. Dat krijg je in een land zonder persvrijheid... dan weet niemand meer hoe een echte krantenkop eruit moet zien. Het artikel is onleesbaar door alle pseudo-communistische partijslang... die erin staat, met zinnen als... Het Boao Forum voor Azië van dit jaar is de eerste editie... nadat China de belofte om een gemeenschap op te bouwen... met een gedeelde toekomst voor de mensheid heeft opgenomen in de grondwet. Of Wang noemde president Xi als hoofdarchitect van dit concept... van grote landendiplomatie en gaf aan dat de president... persoonlijk betrokken is geweest bij het plannen en uitvoeren... van briljante staatshoofddiplomatie. Een journalist die dit soort zinnen opschrijft... zou wat mij betreft gewoon levenslang in de strafkamp moeten opsluiten. Maar gelukkig is de kans ook groot dat ze dat gewoon gedaan hebben. En toch fascineerde het me wel. Een advertentie in de krant om onze mening over China te beïnvloeden. Ik werd er heel rustig van dat het zo duidelijk was... en zo knullig en zo slecht. Heerlijk vond ik het. Ik kreeg bijna sympathie voor die arme Chinezen. Ik dacht, zouden ze echt zo dom zijn, zouden ze net zo digibet zijn... als de Amerikaanse senatoren die gisteren Mark Zuckerberg moesten verhoren... die langzaam mompelende opa's die wel eens wat over internet gehoord hadden... en er graag meer van Wilde weten. Ik moest gisteren denken aan Wim Kok, die ooit een muis in zijn knuisje pakte om er iets mee op het scherm aan te wijzen. Het was de bedoeling dat de onderste steen van het Cambridge Analytica-schandaal boven zou komen, maar het resultaat na een paar uur vragen stellen, het aandeel Facebook is 4% gestegen en Mark Zuckerberg moet nog wel terugkomen naar de Senaat, maar dat is om een van de senatoren te helpen om zijn e-mailaccount goed in te stellen. Het rare is, ik dacht juist dat de Chinezen digitaal heel slim bezig waren. Deze week is er namelijk ook een handelsdelegatie met Mark Rutte in China en alle deelnemers worden door het ministerie gewaarschuwd hun laptop van tevoren leeg te maken. De NOS legt op hun website even uit. Op reis naar China, pas op voor digitale spionage. Want de Chinese overheid wil niet alleen alles weten van iedereen die er woont... maar ook van de mensen die er op bezoek komen. Oppassen dus. Alleen al het muziekje is angstaanjagend. Er wordt gespioneerd, gehackt en gespywared. Je moet bijvoorbeeld niet elke doodje openmaken. Biedt iemand in China je een USB stick aan? Gebruik hem niet. Dus de grote vraag is waarom zou een land dat via een USB stick computers leegtrekt, in godsnaam een advertentie in de krant zetten? Waarom doen ze niet gewoon wat andere landen doen in het donkersteegje je data kopen en mensen online ongemerkt de goede kant op manipuleren? Ik denk dat het komt omdat ze zo slim zijn in China. Slimmer dan de Amerikanen en, en zelfs slimmer dan Facebook. Mark Zuckerberg zei gisteren waarom Facebook zoveel data verzamelt. Hij zei: Mensen houden niet van advertenties, maar ze houden nog minder van advertenties die niet relevant zijn. En hij heeft deels gelijk. Als ik in de auto zit en de Radio 1 luister en reclame voor erectiemiddelen voorbij hoor komen, dan denk ik vaak, ik moet misschien toch eens een andere zender opzetten. Maar het alternatief is nog enger. Als er een stem op mijn radio zou klinken die zegt, je drinkt elke dag om 11 uur koffie, ik zie dat je dat vandaag nog niet hebt gedaan, je komt over vijf minuten langs het tankstation, zal ik vast een bakkie voor je bestellen. Dat is wat Facebook steeds maar vergeet. Mensen houden niet van advertenties, maar nog minder van het gevoel dat ze voortdurend in de gaten worden gehouden. En daarom is die advertentie van China zo briljant. Dat we in een wereld van Slinkse spionerende digitale dat datacriminelen gewoon iets te zien krijgen... dat zo amateuristisch overkomt dat we denken... ach, die Chinezen, dat zal toch allemaal wel meevallen? <lacht> Briljant. Daarom zeg ik, pas op als je naar China gaat. Een paar laatste tips nog van het ministerie. Neem een schone, lege laptop en mobiel mee. Haal dus alle documenten eraf. Ook apps die kunnen zien waar je bent geweest. Zorg dat je beveiligingssoftware up-to-date is. Schakel Bluetooth uit... En uh, het leuke is, dit is ook heel slim om te doen als je gaat Facebooken. <laughs> Dankjewel, Pieter. Nieuws van de NMS dan. Het Nederlandse onderwijs glijdt af. Je hoort het net ook al bij Dorad Megens. Het niveau daalt al twintig jaar, zegt de onderwijsrespectie in een rapport. Het gemiddelde niveau is nu nog wel voldoende... maar leerlingen doen steeds iets minder goed dan vroeger. En die daling zit hem vooral in het niveau van taal en rekenen. Die inspectie ziet de laatste twee jaar meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed kunnen lezen. En dan was de Martijn van der Zanden sprak met Arie Slop, de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. En voor hem komt een conclusie van de inspectie niet als een verrassing. Nou, ik schrik er niet van, omdat dit wel de onderwerpen zijn waar we ook al langer over in gesprek zijn. De inspectie heeft het aangegeven. Hè. We hebben, ieder jaar geven we de foto's, maar nu zetten we het achter elkaar. En dan zie je inderdaad een in beeld dat de basiskwaliteit wel op orde is. En dat is goed nieuws, want het aantal zeer zwakke scholen en zwakke scholen is in de afgelopen jaren. Spectaculair teruggelopen. Maar we zien ook dat aan die bovenkant, dus wat er boven die basiskwaliteit zit, de leerlingen onvoldoende worden uitgedaagd. En dat daar langzaam maar zeker de trend ieder jaar weer opnieuw is dat het ietsje minder wordt. Dus we zeggen te makkelijk, het is goed zo? Ja, we, de, ik denk dat er snel gedacht wordt dat basiskwaliteit betekent dat je dan klaar bent. Dat het een einddoel is. Maar dat is niet zo. En die boodschap is denk ik hier met kracht uitgedragen. De inspectie zegt inderdaad ook, er is juist ook toch wel meer sturing nodig vanuit Den Haag. Nou, Den Haag kan uh, uh, niet alles oplossen. Het gaat ook soms om maatschappelijke vraagstukken die met die kindervoeten ook de school binnen dat kunnen we niet in één keer door de school laten oplossen. Overvragen we de school ook mee. Wat wij wel kunnen doen, en daar zijn we ook mee bezig, is zorgen dat men ook middelen krijgt, ook financiële middelen, om de werkdruk te verminderen. Dat hebben we versneld naar voren gehaald. Kan al in het komende cursusjaar kan men daarmee aan de slag. Er worden op dit moment ook overal in het land plannen gemaakt. De afgelopen jaar is er al veel extra geld richting de scholen gegaan. Maar, maar toch gaat het, gaat het niet goed met, met de kwaliteit inderdaad, van het lezen, van het rekenen, van de taal. Waar komt dat dan door? Nou, het is een dubbel beeld. Want aan, aan, aan de onderkant, om het maar even zo te noemen... gaat het juist wel behoorlijk goed. Uh, ik ben zelf ook jarenlang kamerlid geweest. En als ik terugkijk naar de discussies die we vijf, tien jaar geleden hadden... dan waren we voortdurend in gesprek over de zeer zwakke scholen, over de zwakke scholen. Die discussie is langzaam maar zeker verstomd. Omdat het aantal zeer zwakke en zwakke scholen ook minder is geworden. Alleen, er zit een keerzijde aan. En die keerzijde wordt nu, denk ik, op een hele scherpe manier neergezet door de inspectie. Dat de leerlingen die aan de bovenkant zitten... dat we die niet moeten verwaarlozen. Talentontwikkeling. Yeah. <laughs> talentontwikkeling, zorgen dat je ook die leerlingen uitdaagt. Uh, dit zijn vaak de leerlingen die soms even de klas uitgaan, omdat zij de, de uitleg van de docent niet meer nodig hebben, dan een opdrachtje krijgen. En daarna komen ze weer terug. Maar wat hebben ze dan buiten de klaslokaal gedaan? Uh, uh, zijn zij voldoende uitgedaagd? Ik ga niet op de stoel van docenten zitten, maar dat zijn wel vragen die binnen een school gesteld moeten worden. Ze moeten inderdaad wel ook, ook, ook die rol oppakken en niet, niet genoeg nemen met, met die sessiescultuur. Nee, ik weet ook niet of ze op die manier denken. Dat geloof ik ook niet. Ik ben de afgelopen maanden, ik ben nog niet zo lang bezig, maar die vijf maanden al op heel veel scholen geweest. En daar zie ik wel hele betrokken mensen die er vol voor gaan. Maar die hebben ook nog wel een probleem op dit moment. Het lerarentekort. Uh, als er een griepgolf is zoals we de hebben gehad, hè, een ongekend grote griepgolf... ja, ga dan maar eens even de dagelijkse lessen gewoon uh, vullen. En om dan ook nog eens een keer een discussie te gaan voeren... over kwaliteitsverhoging boven het basisniveau... dat is op dat moment even iets wat ze natuurlijk parkeren voor een later moment. Ja. Maar daar moet wel over gesproken worden. Al dus minister slop tegen NMS-verslaggever Martijn van der Zanden. De Nieuws BV... Is poëzie stoffig en elitair? Zijn gedichten niet hopeloos ingewikkeld en oudbollig? Nee, zegt het dichtersduo Kila en Babsi. Met hun poëzie-doeboek, woorden temmen... willen ze afrekenen met deze hardnekkige vooroordelen... en laten ze zien dat poëzie juist heel open en boeiend kan zijn. Goedemiddag, Kila van der Starre en Babette Zelstra... want zo heten jullie voluit en jullie zitten allebei in Amsterdam. Hallo. Hi, Klopt, goeiedag. Nou, jullie klinken ook zo mooi in koor. Uh, Babette, laat ik dan bij jou beginnen. Die vooroordelen, stoffer, elitair, ingewikkeld. Is dat ook iets wat jullie vaak te horen krijgen? Ja, klopt. Mensen denken vaak dat poëzie wordt geschreven door mannen. Vooral oude mannen. Of dat dichters al dood zijn en dat ze heel oud zijn. Dat is eigenlijk wat we heel vaak horen. En wij proberen dan altijd het tegendeel te bewijzen. Sowieso omdat wij natuurlijk een duo zijn van twee nou ja, relatief jonge vrouwen. En ook uh, mensen andere gedichten willen laten lezen... van ook jonge vrouwen of jonge mannen of ook weer oude mannen. Maar in ieder geval, iedereen schrijft gewoon poëzie. En dat willen we mensen laten lezen. Ja, en jullie zijn jonge vrouwen. Ik zie op de webcam dat jullie gezellig aan een tuintafel zitten... ergens buiten in, in Amsterdam. Het wordt steeds boeiender, die webcam van ons. Want net hadden we al Peter Plasman <lacht> die de Bachman imiteerde. En nu zit ik in een mooi, een mooi trafereeltje over poëzie te praten. Uh, Kila, hoe, hoe, komt het dat, hoe komt het toch dat, dat, dat poëzie zo'n stoffig imago heeft? Wanneer is dat erin geslopen? Ja, er bestaan inderdaad veel vooroordelen over. Hè? Dat poëzie moeilijk is en uh, ingewikkeld. Uh, moeilijke taal, moeilijke rijm. Uh, dat is ook gedeeltelijk zo. Maar er bestaat ook ongelooflijk veel poëzie die heel toegankelijk is. Juist heel grappig geschreven. Het hoeft niet altijd te rijmen. Ook niet altijd moeilijk taalgebruik. En in ons boek Worden laten we eigenlijk een variatie zien. Dus bijvoorbeeld grappige gedichten van Jessica Jansen, Performance gedichten van Mout van Houwert. Maar ook oude gedichten van bijvoorbeeld Paal van Ofstaaien. Kindergedichten van Annie M G Schmid. En zo laten we eigenlijk zien... Uh, poëzie is voor iedereen iets. Ja, voor poëzie is iedereen voor iedereen is. iets. Maar je hebt natuurlijk ook de dichters waarbij het over kunst gaat. De aller individueelste emotie en de expressie daarvan. Ja. Ja, dat waren de tachtigers in 1880. Daar euh, aan het eind van de negentiende eeuw is echt een omslag geweest. Poëzie moest ook euh, alleen gelezen worden in stilte met een boekje in een hoekje. Um, maar tegenwoordig zien we dat het heel erg weer opengebroken wordt. Jongeren lezen massaal poëzie op Instagram. Mensen gaan naar poetry slams. Je komt gedichten tegen in de openbare ruimte. En op die manier bereikt poëzie juist een heel breed publiek. Ja, maar dacht je dan van rappers? Dat is natuurlijk ook te gekken. Poëzie. Zeker. Maar goed, ja. uh, uh, jullie hebben dus een doelboek... en jullie hebben daarbij 24 lievelingsgedichten geselecteerd. Door welke ja. dichter of dichteres werden, of, of welk gedicht... werden jullie op slag ja, eigenlijk de poëzie ingezogen? Bij ons is het eigenlijk begonnen op de middelbare school. Uh, daar hadden we een poëzieproject van Chitske Jansen. Zij kwam bij ons op school. En we werden uitgekozen door een masterclass van haar. En um, eigenlijk lazen we haar poëzie en dachten we... Jeetje, dit is geschreven door een jonge vrouw. Het gaat over hele actuele uh, zaken. Ja, en het rijmt niet. En het is gewoon heel erg leuk. En door dat project en door haar poëzie zijn we eigenlijk uh, gaan dichten zelf. Dan zou In ik een zeggen, een lees eens een, ja. een, een gedicht voor van Chitske Jansen. Ja.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 Om en om. Ja, wij lezen altijd poezie in stereo voor met z'n tweeën. Het is heel leuk om te doen. En in dit gedicht, bijvoorbeeld die tweede regel. En ze weet geen woord voor de lucht die haar wangen aanraakt. In het boek dagen we de lezer dan uit om op zoek te gaan naar dat woord. Dus welke nieuwe ah ja. woorden kan je maken om twee woorden samen te stellen? En hoe klinkt dat dan? En wat betekent dat voor jou? Dat soort opdrachten hebben we bij de gedichten gedaan. Dat maakt het een doelboek, dus. Ja, precies. Er zijn verschillende onderdelen. Je hebt gewoon het gedicht, dat lees je. Dat kan je gewoon zelf lezen aan het begin uh, van elk nieuw stukje. Dan lees je ook hoe wij erover denken of waarom we het hebben uitgekozen. En dan kan je aan de slag met, nou ja, lees het nog een keer. En uh, uh, wat denk jij ervan? En dan ga je dus ook uh, dingen doen. Dus dan kan je bijvoorbeeld alle woorden van het gedicht uitknippen... en zelfs ze op een nieuwe manier neerleggen. Dan maak jij je eigen gedicht. En zo langzamerhand uh, ga je aan de slag met het gedicht... maar ook om zelf een gedicht te schrijven wellicht. Een soort knutselboek eigenlijk. Ja, het is een beetje geïnspireerd door uh, Wreck This Journal, This Is Not A Book. Yeah. Echt boeken waar je mee aan de slag moet en waar die je kan meenemen en onderweg ook lekker bezig kan zijn. Ja, en ondertussen geven jullie ook uitleg over termen in de poëzie. Welke term leren we bij dit gedicht wat jullie net zo prachtig met z'n tweeën hebben voorgedragen? Uh, bij dit gedicht van Sjeski Janssen gaan we aan de slag met het woord neologisme. Dat is het woord voor nieuwe woorden. En zoals je al zei, rappers zijn ook veel met poëzie bezig. Die bedenken ook heel veel nieuwe woorden. Die komen soms ook in de vandalen, zoals is Gebeurd. Uh, maar wij gaan aan de slag met uh, lezers uitdagen om zelf nieuwe woorden te bedenken aan de hand van dit gedicht. Uh, en, en op wat voor woord zou ik moeten kunnen komen? Waar je het nu niet op nou, we gaan dus uh, op zoek naar uh, bijvoorbeeld woord voor lucht. Dan zeggen we, hoe noem je de lucht in een kamer waar net een baby is geboren? Of Hoor. hoe noem je de lucht in een trein tijdens het spitsuur? Ja, zweterig. Nou ja, en dan ga je bijvoorbeeld bries en zweet. En dan zeg je zweetbries. Nou, dan heb je een ah ja, woord gemaakt. Dat is mooi. Zweetbries. Ja, is beter. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, schitterend. Heb je nog zo'n mooi voorbeeld? Uh, nou, we kunnen misschien naar een gedicht van Paul Denkel gaan... want hij schreef dat in de Tweede Wereldoorlog. Maar wij laten ook zien dat dat soort poëzie nog heel actueel is. En uh, misschien kunnen jullie letten op de kangoeroes in dit gedicht. Ja. Bommen. De stad is stil. De straten hebben zich verbreed. Kangoeroes kijken door de venstergaten. Een vrouw passeert. De echo raapt gehaast haar stappen op. De stad is stil. Een kat rolt stijf van het kozijn... Het licht is als een blok verplaatst. Geruisloos vallen drie, vier, vier bommen op het plein. En drie, vier huizen hijsen traag hun rode vlag. Oh, ik wou het nog doorging. Nou ja, door kan... ja, ja, ja. Nou. <laughs> het is Elaas. een performance helemaal. Maar ik ja. moest letten op de kangeroes. Ja, want wat mm -hmm. doen die kangeroes daar toch? Dat is de vraag waar we lezeren uh, mee het gedicht insturen. Nou, In de oorlog en denk ik meestal dan... wat doen die bommen daar? Maar goed, de kangeroes. Verteld? ja precies nou die bommen ja ja de bommen horen misschien iets meer bij oorlog dan de kangeroes maar de kat is dood en de, de kangeroo we... leeft nog denk ik precies de kat is dood ja. maar ja die is wel weer stijf en het ja. Kozijn. Dus ja, dat vraag je ook weer af. Wat doet die kat daar? Waarom ligt die in het kozijn? De stad is heel stil, heel apart eigenlijk voor een stad. En dan opeens die kangaroes. ja En uh, wij, gaan, wij leggen dan uit dat je gedichten letterlijk en figuurlijk kan lezen. Dus als je kangoeroes figuurlijk leest... dan ga je op zoek naar waar die kangoeroes voor staan. Dat is een metafoor. Dus bijvoorbeeld een moeder met een kind in haar armen, achter de ramen. Maar we kunnen het ook letterlijk lezen. Want Paul Rodenko schreef dit gedicht in de Tweede Wereldoorlog. Rotterdam is toen gebombardeerd, waar hij woonde. Mm -hmm. En ook de dierentuin is daar gebombardeerd. En wie weet waren wel dieren Echt, ontsnapt. Ja. Daar. ja. Oh, fantastisch. Wat een goede voorbeelden. <laughs> uh, ja, dan hadden jullie het ook al over nieuwe fenomenen die ontstaan. Hè? Om te laten zien dat het helemaal niet meer oudbollig is. En jullie noemden ook al Instagram. En uh, ja. ja, dan moeten we het heel even hebben over de 25-jarige Rupi Kaur... Uh, ze is bekend yeah. geworden via haar gedichten op Instagram... en ze is inmiddels mm -hmm. uitgegroeid tot een popster. We gaan heel even luisteren. At just 25, Rupi Kaur has burst onto the literary scene... by embracing social media and building an avid following of young readers. Kaur's debut collection of poems has sold 3 million copies worldwide. A lot of the readers are young women who are experiencing really real things. So they go to this type of poetry to sort of en understood and to have these conversations. People showing up to your readings with tattoos of your poetry on their arms, saying that your poetry changed their lives. How does that feel? You're saying that and that's so wicked, but I think it's still <laughs> like, oh really? What? Ja, ze begon dus met kleine gedichtjes op Instagram, Verkoop nu wereldwijd yeah. miljoenen boeken en er zijn dus, dus vrouwen die ook, die, die, die ook gewoon gedichten op hun armen hebben getatoeëerd. Wat is haar geheim van deze roepie? Ja, het is fascinerend. instagram Instagrampoëzie is echt een heel interessant fenomeen. We hebben ook Instagram-dichters in Nederland, zoals Lars van der Werf, gewoon Jip, Duif. Um, en zij bereiken een heel groot en vooral heel jong publiek. Um, het zijn korte gedichten, vaak op typemachines uitgetypt. Het ziet er visueel ook mooi uit en je komt dat gewoon tegen tijdens het scrollen. Heb je er eentje bij, hè, daar, van haar? Uh, nee, we hebben geen uh, gedichten van Rupikao opgenomen. Nee. Okay. Ah, ja. Nou, maar, dat is toch, ja, dat is niet zo moeilijk. Dat staat gewoon op Instagram. Het ja, ja, onderdeel van Facebook, dus weet wat je doet en waar je aan begint. Maar goed, dat is een waarschuwing. Uh, dan, dan even, uh, Kila, dan wil ik gewoon nog even de belangrijkste les die jullie mee willen geven aan, aan mensen die nog altijd die vooroordelen hebben over poëzie. Zo'n dus belangrijkste les is, uh, het is net als dat mensen zeggen... ik hou niet van kaas. Je hebt Camembert, je hebt Brie, je hebt uh, Emmentaler. Je kan niet zeggen, ik hou niet van poëzie. Want er bestaat zoveel verschillende poëzie... dat er sowieso iets tussen zit wat jou aanspreekt. Ja, en blijf gewoon lezen en... Uh, uh, ja anders gewoon ons boek. Dus Precies. vast van gedichten, denk ik. wil zeggen: blijf het lezen of, en doe er iets mee. Uh, want de, uh, jullie hebben een, een, een mooi uh, poëzie doeboek geschreven voor de Tem. Het ligt nu in de boekhandel. Dankjewel, Kila van der Starren en Babat Zelstra. Oftewel het dichtersduo Kila en Babsi. Grab je hands now.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 Clap uh, your hands now Ja, deze plaat doet me ongelooflijk uh, aan whisky denken. Hij heet namelijk Liquid Spirit, Quick Reporter. Mm -hmm. En er zit ook zo'n lekker tempo in. En ik hou ook wel van whisky drinken, maar wel ook op tempo. Ja, dat verbaast me niet. Rollen van de redactie. Wij We gaan wedden. Inderdaad. Gisteren liet Veronica de Leeuw in zijn hempi staan. De Champions League wedstrijd Liverpool. En Manchester kregen hun zendtijd. Had ze achteraf denk ik ook wel willen inruilen voor Roma-Barcelona, denk ik. Dat is so. veel, veel, veel spannender, maar goed. Ja, de tweede keer fout gekozen. Ja. Vorige week al, nu weer. Nou, ja. niks om te doen. Ja, de Nederlandse voetbalvrouwen die werden daarmee verplaatst naar de onvindbare zender SBS 9. Hoewel, Patrick, jij hem <laughs> uiteindelijk hebt gevonden, geloof ik. Hè. Maar ja. welke wedstrijd had nou de meeste kijkcijfers? Daarover wedden jullie met oud-international Leon de Stentler om een... Trap, een goede trap zelfs. Eens even luisteren wat zij dacht. We gaan toch waarschijnlijk meer een deel Champions League kijken. Maar als het echt open was geweest, als het op SW6 was geweest... dan had ik het nog wel eens willen zien. Ja, en jullie gingen voor uh, onze voetbalheldinnen, de Leeuwinnen. Nou, Veronica had bijna een miljoen kijkers met de Champions League... maar toch eervol voor de Oranje Leeuwinnen. Niemand had voorheen dus ooit van SBS 9 nee gehoord. Maar toch lukte het de vrouwen om 684.000 kijkers te trekken. Kijk, Het waren er op Veronica natuurlijk nog veel meer geweest. Ja, Ik vind ons de morele weg. winnaar. Ja, bij ja. deze weddenschap. Ja. Nou, vind dat maar. Hey, vanavond zendt <laughs> Wouter van de Goes op Radio 2... uit vanuit het Koninklijk Werkpleis Noordeinde. En de Vast en de Vastin die zijn door Van de Goes uitgenodigd. om ook even langs te wippen, maar gaan ze dat ook echt doen? Daarover wedden jullie met vorste hoofddirecteur... en weddenschapvetraine Justine Marcella. Goedemiddag, Justine. Goedemiddag. Hoe bijzonder Goedemiddag. is deze uitzending? Wat zeg je? Hoe bijzonder is deze uitzending van vanavond? Nou, heel erg bijzonder. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel vaak mensen op het paleis. Ik ben er zelf ook regelmatig geweest. Maar ik zat even terug te denken. Ik denk ja, dat er echt een uitzending uh, kwam vanuit Noord-Einde. Dat waren vroeger de Koninginendagconcerten. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de verlovingsaankondiging uh, van Willem-Alexander met Maxima, die Light werd uitgezonden. Ja. Maar ik, dit is wel echt heel bijzonder. En nou gaat Wouter van der Groes, de presentator. die gaat ook in gesprek met medewerkers hè, van het paleis. Ja. Zijn dat eigenlijk leuke werkgevers? Uh, uh, uh, of zijn leuke werkgevers. Ja, ja dus en, en wel leuke werknemers. Maar zijn, zijn dus is het koninklijk ja, dus zijn, paar dus leuke werkgevers? Hele leuke werknemers. Dat vooropgesteld. Uh. Uh, dus echt, ik denk dat hij het heel erg leuk gaat hebben vanavond. Ze hebben leuke anekdotes. Ja, en zij zijn natuurlijk niet. Ja, ze zijn wel echte werkgevers. Ze zijn er veel. Uh, maar uiteindelijk zijn wij een beetje de werkgevers natuurlijk. Het is onze uh, monarchie. Ja. Ja, en als je met het koningspaar werkt... het is een beetje zoals uh, een, een baas en een bazin. Soms ben je heel blij met ze en soms mopper je op ze. Ja, ja, ja. Maar wat denk je... Wat, wat, want ze mogen natuurlijk niet te veel vertellen... maar ze moeten iets vertellen. Wat voor soort anekdotes gaan we horen? Uh, nou ja, je ziet het eigenlijk als, uh, als het, uh, als het uh, Noordeinde wordt opengesteld in de zomer. Nou, ik ga er natuurlijk, ben er als de kippen bij dan. Dus heel <lacht> mooie kaartjes krijgen. Maar ik moet en uh, zal daarheen gaan. Ja. En dan staan al die uh, lakijen bijvoorbeeld. Die staan daar op hun vrije dag echt vrijwilligerswerk te doen. Ja, en die vertellen, er was één lakij die is er al twintig jaar uh, aan het hof werkzaam. Heel trots te glunderen. Uh, hier zit dan prinses Beatrix en natuurlijk weet ik hoe ze haar koffie drinkt. Ben ik ben weer vergeten te vragen hoe dan. Een beetje stom. Maar die was zo smakelijk aan het vertellen. En ook die ze heel uh, trots zien dat ze nieuwe uniformen hadden uitgekozen door de koning. En ook zeker de koningin die daar de hand in had. Ja, die uniformen waren wat sleets geraakt. Nieuwe baas, nieuwe uniformen. Ja. Dus ja. uh, nee, dat wordt hartstikke leuk. Beloofd wat, maar dan de question de jambon. Justine, <laughs> hoorden <laughs> oui. wij vanavond op Radio 2... de vorst, dan wel de vorstin, dan wel beide. Ja. Ik denk als ze dat niet, nou, onze koning kennende, die komt even langs. Ik geloof niet dat hij een uur aan tafel gaat zitten voor een diepteinterview, maar ik kan me ook niet voorstellen dat hij helemaal niet komt. Hij is wel gastheer, hij ontvangt ze, dus om ze dan helemaal niet te begroeten, dat lijkt me niet heel erg des konings. Ik noteerde, ja. Ja, en Patrick die kent Maxima heel goed, dus die weet wel of zij wel of niet. Ik denk het toch wel eventjes. Zij Even. zeggen van ja, nee, dan moeten wij zeggen nee. Nee, ja, ik, is denk een... ik denk beide. Ja? Ja, dus dat is ja. altijd, Ja, dat denk ik. Oh, dat denk ik ja. ook. Ja, ja. Want waar Maxima ja. gaat, is helemaal niet zo, toch? Uh, ook nou, als ja. het niet te laat oh, is. We hebben een bosje penen? Oh, lekker. Ah. Ja. Oh, dankjewel, Justine. Alsjeblieft.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 Normale huisvesting om goed te kunnen presteren. Radio 1 vandaag. Elke werkdag vanaf 2 uur op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Deze commercial is voor huisartsen, webshops, scholen en voor jouw organisatie. Want privacy gaat iedereen wat aan.